Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De rechtszaak van Spijker tegen General Motors... is door een Amerikaanse rechter geseponeerd. De Amerikaanse autofabrikant had het recht... om de verkoop van Saab aan een Chinees bedrijf te blokkeren... omdat de GM-technologie in Saab zat. Spijker-eigenaar Victor Muller had Saab gekocht in januari 2011. Hij slaagde er niet in het noodlijdende Zweedse bedrijf te redden... en probeerde Saab aan Chinese zakenlieden te verkopen... Dat mislukte door de blokkade van General Motors. Kort daarna ging Saab failliet. Muller wilde 3 miljard van General Motors. De Egyptische president Morsi heeft dreigende taal geuit richting Ethiopië. Aanleiding zijn Ethiopische plannen om een reusachtige dam te bouwen in de Nijl. In een tv-toespraak zei Morsi dat hij alle opties openhoudt om de bedreiging van de Egyptische watervoorziening tegen te gaan. Eind vorige maand maakte Ethiopië bekend dat het is begonnen... met de voorbereidingen voor een dam in de Nijl. Egyptische parlementsleden reageerden direct woedend. Ze zijn bang dat er na de aanleg veel minder water naar Egypte stroomt. Het treinverkeer in het noorden van Duitsland... is ernstig ontregeld door het hoge water. De spoorverbinding tussen Berlijn en Hannover is gedeeltelijk onbegaanbaar. Daardoor rijdt de hoge snelheidstrein ICE niet meer op dat traject. Maar ook andere treinen hebben veel vertraging.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Ja, en ze hebben er zin in hoor. De jongens van Nette is Zometeen uh, gaan ze hun debuut beleven op Radio 1. En uh, ik heb er ook zin in. Mooie muziek, kan ik je vertellen. En uh, ja, verder gaan we natuurlijk een heleboel boeiende verhalen... vannacht met elkaar delen over brievenbussen, telefooncellen en praatpalen. Want die uh, gaan verdwijnen. De bekende groene telefooncellen van KPN gaan verdwijnen. Dat betekent dat telefooncellen zoals deze ook uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Het zal steeds moeilijker worden om een brievenbus te vinden... PostNL kondigde gisteren aan dat een groot deel van de brievenbussen zal gaan verdwijnen. Beetje nostalgie dat, dat die groene cellen uh, uit het straatbeeld verdwijnen. Maar iedereen zal ook begrijpen dat met het mobiele telefoon uh, het toch heel anders is geworden. Itje verzamelt al jaren spullen van de ANWB. Ze vindt het ontzettend jammer dat toekomstige generaties geen idee meer zullen hebben wat dat voor ding is. Die verklaren ons denk ik voor gek. Als wij hier zo vroeg met ons hoofd er, tussen die oren gingen in staan en zeiden dat we pech hadden kunnen ze zich niet meer bedenken. Begrijpt u dat zo, dat die apparaten verdwijnen? Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel echt wel doodzonde. Je ziet het, iedereen loopt de telefooncel gewoon straal voorbij. En dat betekent dat we in tijden van mobieltjes eigenlijk deze ouderwetse telefooncel niet meer nodig hebben. Ja. En uh, zeg je dat met een uh, soort van zelfgenoegzaamheid? Dat hebben wij niet meer nodig. Of zeg je dat met, uh, ja, met nostalgie, met weemoed? We hebben ze niet meer nodig, helaas. Brievenbussen, telefooncellen, praatpalen. Ze verdwijnen in, in een rap tempo uit het straatbeeld in Nederland. Daarmee gaat de hele wereld van voor internet en mobiel bellen. Langzaam maar zeker verloren. Niet meer even dat praatje maken bij de telefooncel. Die ene brief op de post doen voor je geliefde... of het intieme moment langs de snelweg met de dame van de ANWB... die vriendelijk en warm vraagt... Kan ik u helpen? Ja, wat zijn uw herinneringen eigenlijk aan deze objecten? Visualiseer even die rode brievenbus, die groene of nog ouder... de grijze telefooncel en de gele praatpaal. Aan welk moment moet u dan terugdenken? Stond u langs de weg met een kapotte auto... en heeft u via die praatpaal hulp ingeroepen? Mist u de dagelijkse wandeling naar de brievenbus... of moest u altijd bellen in de telefooncel omdat u thuis te weinig privacy had... of omdat u thuis nog helemaal geen telefoon had? Hoe was dat? En met wie belde u dan? Laat het ons weten. U kunt ons bellen vanuit de telefooncel. Dat mag, maar vast of mobiel mag natuurlijk ook. Op het gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar nachtapenstaatjeeo.nl en twitteren. Dat kan met hashtag dit is de nacht. Caroline Lichtenberg is, is vannacht bij ons de komende twee uur. Caroline, jij weet, uh, jij weet alles over uh, het gebruik van de openbare ruimte als architect. Welkom. Dank je wel. En jij ja, gaat ons uh, vannacht uh, inwijden in uh, nou ja, sowieso wat het eigenlijk betekent. Het, het verdwijnen van die dingen en wat we er eigenlijk mee, uh, mee kunnen doen. Wat, als ik jou persoonlijk vraag, vind je het erg dat die, bijvoorbeeld die telefooncellen en die praatpalen dat die, dat die, uh, verdwijnen? Um, nou ja, goed, kijk, voor mij is het uh, straatbeeld uh, een continu veranderend iets. Dus ik vind het straatbeeld op zich, vind ik, uh, uh, ja, dat, dat hoort bij de tijd dat het wisselt, uh, et cetera. Dat is ook uh, weer, laten we zeggen, elke keer een ander ontwerp onderhevig. Dat vind ik niet zo erg. En dat, dat er een uh, zekere nostalgie om hangt, is denk ik volgens mij veel meer te wijd aan het gebruik en de functie die het, uh, die het opleverde. Dat was de reden waarom je on onder andere in de openbare ruimte kwam. En uh, volgens mij is daar die nostalgie, uh, hangt die nostalgie daarmee samen. Dus niet zozeer met het object zelf als wel met de functie en met het gebruik daarvan. En uh, dat is ook precies hoe ik naar de openbare ruimte kijk. Juist ja. vanuit het gebruik. Ja, dat is een ruimte die, die van, van interactie, een ruimte van, van interactie, eigenlijk naar een ruimte is geworden van mensen gaan van A naar B met hun, met hun uh, hoofd in hun mobiele telefoon, zeg maar. Ja, <laughs> vaak wel. De route zoek je ook ja, op, je, op ja, je mobiel. Ja, ja. Je vraagt het niet meer van waar, waar moet ik heen. Dus uh, maar, je kijkt gewoon op je mobiel. En al twitterend en facebookend lopen we en fietsen we van A naar B. We praten zo meteen verder over door hoe, uh, wat daarvan de gevolgen zijn en uh, nou ja, wat je daar allemaal mee kan. En ook uh, horen we uh, later Janneke Hermans, die weet alles over telefooncellen. Live muziek is er van Ed Snow, maar we gaan beginnen met het goede doel. is Precies zoals het was. Jij blijft mijn Noord, mijn Zuid. Jij blijft mijn West, mijn Oost. Mijn complete verdriet. En mijn volledige troost. Jij blijft mijn vlees en mijn bloed. Mijn verstand en mijn hart. M'n vastgelopen motor en m'n vliegende stad Met jou erbij naast mij. Ja, was alles maar precies zoals het was. Het goede doel Henk Temmink en Henk Westbroek waren dat. Henk en Henk, laatst nog in ditste dag met hun verhaal bij deze plaat. Want ze hebben net weer een nieuwe verzamelaar uitgebracht, maar dan eentje met alles wat je nog niet gehoord had van het goede doel onder deze titel. Was alles maar precies zoals het was. Dat gevoel kan je soms hebben als je de wereld ziet veranderen en denkt van ja, hoe was dat eigenlijk? toen we nog geen internet hadden en geen mobiele telefoon. Hoe was dat leven en wat, hoe, ja, wat bracht dat ons? Wat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt? Zo kun je ernaar kijken. Je kunt natuurlijk ook denken van, nou ja, dat heeft een hoop dingen gebracht. Maar er zijn wel dingen verloren gegaan, denk ik. Carolien Lichtenberg, jij bent architect... en je weet alles over het gebruik van de openbare ruimte en, en hoe, hoe al die objecten, telefooncellen, brievenbussen, praatpalen... daarmee te maken hebben. Wat, wat is er verloren gegaan of wat gaat er verloren met het verdwijnen daarvan? Um, nou goed, kijk, de, de, die telefooncellen en brievenbussen, et cetera... al die functies in de openbare ruimte... waren de reden om de openbare ruimte in te gaan. De openbare ruimte is bij uitstek de plek waar, ja, nou, waar je elkaar kan ontmoeten... bij toeval ook... Uh, nou, dat, uh, dat verdwijnt. Dus uh, het zal veel actiever uh, zal je deel moeten nemen aan die openbare ruimte... of je gebruikt hem als passageruimte. En dat is wat er verloren gaat. Dus het, het praatje, het terloops uh, elkaar uh, zien... het terloops met elkaar even moeten overleggen... als iemand de auto staat te poetsen of iets dergelijks. Dus dat soort, uh, nou ja, de spontaniteit en van die ontmoeting, die verdwijnt. En dus ook het collectieve belang van de openbare ruimte. En dat is, uh, nou ja, dat is iets, denk ik, waar... Uh, nou ja, Zowel de individualisering door die mobiele telefoon uh, mee te maken heeft, maar dus ook met het wegvallen nu van dit soort uh, functies. Nou, goed, wat, wat, ik, wat bedoel je, zo'n praatpaal of een telefoon, zelf een brievenbus, wat, wat, was daar, wat gebeurde daar aan sociaal contact dan? Nou ja, kijk, letterlijk in, het, uh, in de rij voor de telefooncel staan... of het moeten wisselen van geld voor uh, de parkeerautomaat of voor uh, het, uh, letterlijk naar de brievenbus lopen... Maakte in ieder geval dat je een reden had om de openbare ruimte in, uh, in te gaan. En uh, nou ja, kijk, letterlijk, uh, je hoeft niet letterlijk in de rij voor, uh, nou ja, voor de brievenbus te gaan staan. Maar het maakte wel dat er ook allerlei functies aan vast zaten... als überhaupt bijvoorbeeld de, de, de postbode had natuurlijk ook een zekere functie in een wijk. Ja. Hij ja. wist veel meer dan... Dus er hangen ook nog weer andere uh, partijen aan vast... die daarmee ook wegvallen. Eigenlijk zijn het maar symbolen. En eigenlijk gaat het, gaat het, staat het voor een, voor een veel groter verhaal van... Uh... Nou ja, ik denk dat bij uitstek de openbare ruimte... de plek is waar, waar ontmoeting, interactie... uitwisseling van, uh, nou ja, van contact uh, kan zijn... Uh, ja. Alles dat wat buiten je huis plaatsvindt, is in principe in de openbare ruimte. En hoe meer we in huis en via technologie kunnen doen... hoe minder de reden is om uh, letterlijk uh, deel te nemen of te zijn in de openbare ruimte. Ja, want even als, inderdaad, als ik een brief uh, zou gaan posten... nou, ik kan me echt niet meer herinneren dat ik dat voor het laatst heb gedaan. Nou, ja. uh, dan moet ik... Ja, nee, ja. nauwelijks. Nee, ja. Ja. Dat, dat doe ik eigenlijk gewoon nooit meer bij hoge uitzondering, dan heb je inderdaad even een reden... om sowieso de deur uit te gaan. Ja, Terwijl een e-mailtje natuurlijk, ja, dat stuur je vanaf je bank. Dat scheelt ja. al. Maar ik kan me alleen niet zo goed herinneren... dat ik sociaal contact kreeg door... Nou ja, ja kijk, volgens mij is sociaal contact is het ook niet per se het uh, meest hoogdravende hoeft te zijn. Het gaat er misschien alleen maar om dat je de buurman toevallig uh, ziet... en misschien ja. wel even in het hoofd schiet dat je hem nog iets de moet kans, vragen. De kans is groter. Als ik de, op straat kom, dan is er in nou ja, tenminste en, die kans. En, en dat ik denk zelf ook, en niet om, om, om daar heel nostalgisch over te doen... maar het bracht ook een zekere traagheid die natuurlijk ook wel, laten we zeggen... veel uitnodigender is dan... Uh, nou ja, de snelheid waarmee uh, het nu gaat. En ik denk zeker dat er een heleboel uh, nieuwe manieren van die openbare ruimte uh, uh, mogelijk zijn. Alleen er is, we zitten op een soort schakelpunt. Dus we vergeten, de oude functies werken even niet meer. Dus hoe kunnen we daar nieuw, uh, nieuwe invulling aan geven? Dat is denk ik een belangrijke vraag waar we, waar we naar kunnen kijken. Ja, ja, intussen ben ik trouwens wel heel benieuwd naar uh, wat, wat luisteraars uh, eigenlijk vinden van het feit dat die telefooncellen in de brievenbussen. en ook de praatpalen nu, dat die, dat die gaan verdwijnen uit het straatbeeld. Uh, je kunt bellen met je, je mening of je verhaal. Uh, 0800-1121. 0800-1121. Wat voor ervaring heb jij met, met de brievenbus? of met de telefooncel? of met die, uh, met die praatpaal? Of misschien wel met de parkeermeter, dat je inderdaad. Even, uh, nou ja, uh, geen, geen contanten bij. Uh, of, of alleen groot geld, terwijl er munten in moeten. Even wisselen. Nou, en dan heb je toch alweer uh, dat praatje te pakken. Uh, nee. Met, uh, nou ja, een toevallige voorbijgang of een winkel. Ja, dat, dat doen we nu allemaal niet meer, hè, Caroline? Nee. Nee. nee. Nou ja, ook uh, in, in alles is... Uh, nou, ja, dat de... De traagheid is een beetje verdwenen. Alles gaat heel gesmeerd en alles is super efficiënt. En, en, en ook, nou, wat ik zelf ook denk is dat de openbare ruimte... in de afgelopen jaren ongelooflijk veel ge, ge, eigenlijk gestuurd is... omdat die sociale interactie dan minder was... op nou ja, veiligheid, controle met uh, camera's... Uh, bankjes die eigenlijk alleen maar uh, brasvast vast moeten zijn... omdat ze niet beschadigd ja. moeten worden. Ja, dat nodigt allemaal niet uit om uh, op een goede manier... in die openbare ruimte te zijn. Dus ik denk die omschakeling naar uh, hoe gebruiken we hem weer, hoe kunnen we daar uh, ja, ook weer plezier aan beleven, hoe kan je elkaar daar weer tegenkomen. En nou goed, dan zijn misschien die camera's ook niet eens meer nodig, omdat natuurlijk ook bij het gebruik van die openbare ruimte eigenlijk als een soort bijproduct komt: een soort sociale controle of een sociale interactie. Ja, ja. Um... Die, die, in welke jaren ben je zelf eigenlijk groot geworden? Ik ben zelf van 1980, dus mijn bewustzijn begint ergens... wat dat betreft eind jaren 80, begin jaren 90. Nou, uh, dat zat al heel dicht tegen het begin van internet aan. Welke jaren werd je zelf groot? Ik in de jaren 70. Ja. ja. En wat herinner je jezelf van hoe dat toen in het, in het openbare leven eraan toe ging? Nou, uh, dat, dat weet ik niet, maar ik en denk hoe, dat... Hoe dat anders was dan nu? Nou, ik denk dat hij in ieder geval veel minder gereguleerd was. Dus je kon echt wel overal rolschaatsen en uh, overal heen. En ik denk dat dat, uh, nou goed, uh, tegelijkertijd heb ik afgelopen acht jaar in, uh, in Spanje gewoond. En daar zie je eigenlijk dat het in een soort vertraagde samenleving zit, zeg maar, ten opzichte van die van ons. En daar is het IJB... lopen ze achter, bedoel je? Nou ja, daar, daar, is het, uh, daar is het niet zo erg om lang in de rij voor de bakker of lang in de rij voor, de, voor uh, iets bij burgerzaken te staan. En daar zit een zekere gemoedelijkheid in, denk ik, die, die in Nederland. Want weg is ook door de hele efficiëntie van de maatschappij. Nou, die is in Spanje lang niet, zo, uh, lang niet zo groot. En dat heeft dus ook wel zijn meerwaarde op andere vlakken. Dat denk ik uh, zeker. Ik denk dat die maar her Herken je in het, dat Spanje wat je dan acht jaar hebt meegemaakt... herken je daar in het Nederland van je jeugd? Deels. Deels omdat ja. mensen niet zo gejaagd zijn. En ik denk dat het in Nederland heel veel gericht is op efficiëntie. Op, uh, nou ja, ook op geld. Hè? Dus op, op uh, financiële, uh, financieel gewin, economische... Dus alles moet met een zekere haast. En daar is denk ik... Nou, misschien heeft het ook wel met het weer te maken. Want het is niet zo fijn om heel lang in de openbare ruimte te zijn als het regent. Maar dan nog is het natuurlijk... Uh, ik denk wel dat er in Nederland uh, ook in die uh, uh, houding... Uh, ja, het minder uh, het minder uitnodigt om, uh, om langer in die openbare ruimte te zijn. Ja, ja. En ja. dus ik denk inderdaad zeker dat... nou ja, ook het inderdaad echt op veiligheid en op controle gericht. Nou, in Spanje zijn ze denk ik toch allemaal net iets relaxter. En dat, ja, dat brengt ook wel met zich mee dat mensen... nou ja, makkelijker even met elkaar praten... makkelijk even nou, wat gedachten uitwisselen, zijn ook afhankelijker van elkaar. Daar zie je ook bijvoorbeeld, en dat is volgens mij wat nu ook in Nederland wel speelt... ja, bijvoorbeeld kinderopvang veel meer tussen, tussen gezinnen, tussen, tussen grootouders... et cetera, wordt geregeld. En je ziet nu nu ook in Nederland, dat ook dat soort systemen... die in Nederland heel erg goed geregeld waren... dat die nu ook gaan... Uh, dat mensen echt zoeken naar collectiviteit. Zoeken ja. naar van kunnen we dat niet samen doen? Kunnen we niet met z'n allen een auto hebben? Dus het uitwisselen... En maar, dat gaat niet maar wat heeft dat met, met die openbare ruimte te maken? Nou, dan? dat heeft ermee te maken dat je ziet dat... Uh, bij, met het wegvallen van die uh, eigenlijk primaire functie... van de openbare ruimte als collectiviteit... die wordt niet meer zo uh, gebruikt. En je ziet dat mensen toch een zekere hang hebben... naar uh, zich uh, verbonden willen voelen met een grotere groep... En dus die collectiviteit die komt dan terug in het zoeken naar, nou ja, hoe kan je met, met, uh, met mensen in de buurt of met mensen om je heen nou, bepaalde functies of ja. bepaalde dingen delen. Ja, en hoe, uh, hoe we dat op een nieuwe manier kunnen doen... daar gaan we straks zeker ook nog meer over hebben. Uh, u kunt trouwens bellen, ook met ideeën daarover. Misschien heeft u wel uh, al lang ideeën over hoe we dat uh, anno 2013 kunnen doen. En hoe we daar eigenlijk helemaal die brievenbus... die uh, telefooncel en die praatpaal niet meer voor nodig hebben. En andere uh, attributen die bij dat tijdperk horen. Uh, of misschien heeft wel een hele originele manier... van hoe we die dingen juist weer op, op een nieuwe manier... Uh, kunnen inzetten. Uh, bel 0800 1121. Met uh, verhalen over vroeger. Maar ook uh, vooral ideeën voor de toekomst. Uh, voor het gebruik van die ruimte, Sociaal contact enzovoorts. 0800 1121. En we gaan naar muziek. Bruce Hornsby en The Range. Ja, en dat waren uh, Bruce Hornsby en Range. Met, uh, moet ik even goed zeggen, The Valley Road. Ja, en daarmee zijn we uh, verder in deze nacht... waarin we praten over een ver verloren wereld. Een wereld van telefooncellen, van uh, praatpalen en dat soort dingen. Een wereld waarin we elkaar in de open ruimte nog wat te zeggen hadden... of te vragen hadden, omdat we bijvoorbeeld geen uh, kleingeld bij ons hadden... voor de parkeermeter, ik noem maar wat... Of omdat we op elkaar moesten wachten uh, voor, uh, voor die telefooncel in de rij. Omdat we nog geen telefoon thuis hadden misschien wel. Of omdat we thuis te weinig privacy hadden. Nou ja, dat soort dingen. Daarover ben ik op zoek naar verhalen. 0800-1121, als je daarover mee wilt praten. En uh, Karin Dolman, die heeft al een idee over uh, hoe we in anno 2013... eigenlijk uh, nog elkaar kunnen ontmoeten in de openbare ruimte. Vertel. Ja, nou, ik vind zelfs dat wij als Nederland gewoon ver achterlopen als uh, sommige andere landen in Europa. Ja. Um, dat we in, in sommige dingen gewoon zelfs achterlopen in de openbare ruimte. Zoals bijvoorbeeld als je in Engeland naar de wc moet, dan vind, kijk je even op een bordje en er staat toilet. Ja. En dan loop je daar naar de wc. Ja. Um, dus dat vind ik sowieso heel asociaal hier in Nederland, dat dat, dat gewoon nergens kan. Dus, uh, en de, in Engeland hebben ze dat heel veel op grote parkeerplaatsen. He, en dat is in Nederland, in het, dat kennen wij gewoon helemaal niet. Zoals je, als je bij ons naar de wc moet gaan, dan moet je eh, naar een eh, restaurant. Dan moet je ook wat gaan drinken, waar vervolgens je er over drie kwartier ja. dan weer naar de wc moet. Ja. Dus als, als, als gastland zijn wij niet echt goed. En wat ik zat ook te denken, van waar we maar, volgend maar, jaar... Maar, ja, maar op zich, als het gaat om het sociale contact, maakt het toch niet zoveel uit? Want ook daar kun je toch vervolgens weer mensen ontmoeten in zo'n restaurant? Ja, dat klopt. Dat of is, is maar, het anders? Uh, Nee, maar ik vind het voor het straatbeeld en wat ik ook het ja. vorig jaar uh, het is natuurlijk niet op straat. We... Je moet dan die deur die deur binnen. Je moet die drempel ja. over. Ja, ja. ja dat nee, is het maar Waar het mij om gaat is gewoon dat we uh, ook de openbare ruimte, uh, dat bijvoorbeeld de uh, waterpalen, die hebben we gewoon in Nederland gewoon bijna niet. Ze hebben de dus waterpalen waar je wateraftappunten, waar je water kunt drinken of eventjes je flesje kunt vullen. Oh ja. Ze hebben vorig jaar is er een, een, uh, een goede actie geweest van een Europees parlement lid uh, die al die petflesjes die op één dag werden gebruikt. Een keertje ja. gewoon neergegooid um, uh, voor, de, voor de deur, uh, dat niemand naar binnen kon zo ongeveer. Uh, dit is, het zou een hele goede optie zijn om daar overal waar de, uh, de telefooncellen of weet ik veel wat zijn weggehaald, ja. dat je daar dan toch weer uh, terug dan die waterpalen krijgt. Ja, He, want het is eigenlijk in... een, soort, een soort moderne dorpspomp, zo'n waterpaal, uh, nou, nee, dorp, niet? Ja, moderne dorpspompen inderdaad. Caroline, goed, goed, goed idee, uh, die waterpalen? Ja, of uh, water, of misschien uh, wat anders. Ik <laughs> kan me inderdaad herinneren dat het een paar jaar geleden een politiek issue was. Ik geloof dat de GroenLinks uh, daarmee uh, zichzelf in de picture wilde spelen. Ehm... Uh -huh. um... Ja. die zichzelf in de picture wilde spelen, uh, goed nadacht. Ja, Even tuurlijk. Nee, dat is ook zo. Daar moet ik ook <laughs> helemaal niet flauw over doen. Maar dat was volgens nee. mij wel in verkiezingstijd. Uh, maar, maar ja, het klinkt wel als een goed idee, Caroline. Ja, ik, Waterpalen. Kan, me, ja, ik kan me voorstellen dat we daar iets uh, mee zouden kunnen doen. Um, nou ja, goed, je ziet nu ook dat bijvoorbeeld uh, ja, die dorpspompen dat, dat, dat was natuurlijk al een oud uh, fenomeen... waar het water ook gehaald moest worden. Maar je ziet nu ook wel dat steeds meer uh, nou ja, sociale... En, en collectieve beleving iets uh, gaat zijn. En dan zou die dorpspomp... Ook of in het water ook, laten we zeggen, het juist het, het appelsap van de oogst kunnen zijn... die dan ja. terugkomt in het dorp of in de, in het, in de stad. Ja, dus. ja. ja zo, zo kan je het ook bekijken inderdaad. Eh, Karin, had je nog ja. meer ideeën? Uh, nou, dat zijn in ieder geval twee dingen ja. waar ik me heel erg blij ben als ik in een ander land ben op vakantie waar ik gebruik van, zou, van kan maken. Ja. En waar wij als Nederland toch nog wat beter uh, om ons heen zouden kunnen kijken. Kijk eens Ook aan. Ook om gastvrij te zijn. Dank voor je reactie, Karin. Oké, okay, bedankt. Wietske, die ging ja. altijd op vakantie uh, naar Ameland. Nog steeds, Wietske? elk jaar? Ja, niet elk jaar, maar wel regelmatig. Ja. Maar en... toen als kind uh, gingen we er elk jaar met het hele gezin heen. Ja. En uh, kamperen. Maar dan gingen al die tenten... Dat was de jaren vijftig. Dan gingen van al die tenten natuurlijk mensen naar de zelf toe. Zo begin van de avond. De jaren vijftig, en... dan hebben we het over een tijd... waarin mensen nog niet eens normaal gesproken een telefoon thuis hadden, toch? Nee. Hadden, u, hadden jullie ja, dat? thuis hadden we het wel, maar oh, wel. We op de camping. En uh, dat was wel heel grappig, maar er stond een hele rij voor natuurlijk. En, ja. Maar de mens ergens niet ja, we maken een keuvelpraatje enzovoort. En dat was zo genoeglijk iets. Van, we stonden in de duinen te wachten tot die anderen klaar waren. Ja. En ik vond dat een heel komisch iets, als ik er nu aan denk. Dan denk ik, ja, dat was nog iets heel genoeglijks gewoon. Ja. Maar als die klaar was, hup. En als het te lang duurde, dan werd er wel op het raampje geklopt van het dingetje jongen opschieten. <lacht> <lacht> dat was een heel grappig iets, ja. ja. Dat was een leuke herinnering. En, en, en dus je maakte dan een praatje. Um, ja, dat waren praatjes die je. Dat zijn mensen die je anders nooit had gesproken. Die je nooit nou, dat, had ontmoet. Nou, dat, dat kon wel en dat kon niet. Dat hangt er helemaal vanaf wie op dat hmm. moment aan bellen was. Maar meestal kende je de mensen wel een beetje. Ja. Oké. Okay. En dan uh, was dat gewoon een. Ja. Een leuk uh, punt op dat moment. En. Uh, nou moesten toch wachten, dus uh, daar stonden we in het bijna met elkaar gezellig, te keuvelen. Maar... Ja, ik, ik ben blij dat je belt, want mijn, kijk, mijn eigen mijn, ik, ik ben van de jaren tachtig, ja. negentig. Ik herinner me die telefooncellen wel, en je ziet ze nog steeds staan, maar ik heb nog nooit een rijder voor gezien. Volgens ja, mij is dat. Dat, dat... was op ja. Ameland wel zo, want er waren Precies. natuurlijk niet zoveel. veel. Ja. ja. En uh, dat was, dat was iets. Ja, dat hoorde er gewoon bij, net als het allereerste begin. En dat was dus um, dat we nog een waterpomp hadden. Ja. in de duinen, dat we nog geen, geen uh, stromend water hadden. Kijk, daar hebben we nou. de waterpomp weer. Ja, dat is ja, ook een goeie. Ja, de waterpomp die, <laughs> die moest je met uh, grote kannen dat halen op een wagentje. Ja, en dan, twee emmertjes uh, water halen. Emmertjes water halen, ja. ja. Nou, de helft was natuurlijk uit de gebobbel, maar <laughs> het was wel een uh, ja, genoeglijke tijd als ik dat nu vergelijk. He. Ja, want je, je gebruikt al een paar keer het woord genoeglijk. Hoe, hoe ja. zou je dan deze tijd omschrijven? Gehaast. Ja. Veel onpersoonlijker. Hm. Ja. Ja, dat is dat, precies wat Carolina eigenlijk zegt. Efficiënt. Mensen zijn alleen om, ja. onderweg van A naar B... en met hun hoofd in de telefoon of waar dan ook. Ja. Ja. Ja, ja en dat is, dat is toch iets wat uh, verdwenen is. Ja, dus mensen, mensen zijn bezig op hun uh, telefoon... Uh, andere mensen te ontmoeten via Facebook... maar ze vergeten dat er iemand tegenover ze in de trein zit. Ja, precies. Dan heb ik het over mezelf. <laughs> ja. Eerlijk. Ja. ja, maar zo is het wel. Dat er, ja. en, en dat vind ik jammer dat, dat er zo weinig persoonlijk contact meer is. Ja, ja. Wat dat betreft. Ook in een trein of zo. Maar toch maak je ook, dat gaat hele leuke dingen mee. Ja, in dat de wel. trein. Ja. Als je in de auto zit, niet. Vo vooral als het misgaat in de trein. ja. Ja. ja. Als, ja, als er ineens ja, vertraging ja. is, dan, dan ontstaat er wat. Dan gebeurt er wat. Ja, dan, oh ja, dan trekken de mensen allemaal op elkaar aan. En dan hebben we gepraat. En oh, dan komen de ja. verhalen wel los hoor. Ja, dat zijn de ja. tijden. Dat waren het... <lacht> Ja, maar dat, die tijden zijn er nu ook nog. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig ja, hebben we de NS. Ja. Nou ja, ja. Dan zullen we daar maar niet te lang op in <lacht> ja, dat is wel een, een positieve manier van naar dingen kijken, toch? Ja, we moeten gewoon positief naar kijken. Jongens, overal kan wat gebeuren, dus... Goed zo. Feppakee, okay, niet te moeilijk doen. beetje positief zijn. Mooi zo. Goed, Wietske, dank voor je herinneringen van Ameland. Van de telefooncel ja. en de waterpomp. Goed zo. zijn, ja. zijn mooie, mooie herinneringen. En uh, nou ja, die waterpomp, dat, dat is een blijvertje. Volgens mij gaat hij nog ja, veel vaker is, terugkomen. Ja, dat is iets wat terug moet komen. Yes. goed zo. Dank je wel. Ja hoor, met plezier. Wietske was dat. En uh, bij ons in de studio staan de mannen van uh, Snow inmiddels helemaal klaar voor uh, een stukje live muziek. Berry de Snow, hoi. Dat kan hoi. geen toeval zijn. Ed de Snow, Berry de Snow. Ja. Daar, daar zit iets in. Dat heb ik zo'n gevoel? Um, ja, klopt. Het was uh, eigenlijk is het gewoon een beetje als een grapje gebleven. Gewoon uh, uh, liedjes bij mij thuis opgenomen voor een groot deel. Dus uh, ja, opgenomen bij de uh, Snow thuis. Ed de Snow. En uiteindelijk werd dat maar de maar de ja, ja naam. Ed de Snow bij de Snow. Ja. Ja. ja. Want uh, jij hebt thuis allemaal apparatuur... waarmee je zo'n hele cd vol uh, kan spelen. Ja, voor het, voor het grootste gedeelte wel. Drums worden een beetje lastig. Een typische en, uh, zolderknutselaar. <laughs> ja, precies. <laughs> het uh, betere knip- en plakwerk. Ja. Nou ja, de, um, het meeste kan ik inderdaad gewoon thuis opnemen. Dat is gewoon heerlijk. Lekker uh, je eigen tijd en, uh, en uh, ja, eigen plek. Dus uh, maar, maar drums en dat soort dingen... Dat, wordt een beetje te veel, dus dat, dat doen we altijd ergens anders. Ja, laten we er niet omheen draaien, we kennen elkaar gewoon. Ja. Vanuit uh, de kerk. Afgelopen zondag stond je daar nog samen met uh, je drummer Ruben uh, muziek te maken. En, uh, en mooi ook. En, en jullie spelen dus ook regelmatig met, uh, in dit geval, Joel en Hidde. Vaak ook in andere samenstellingen. Uh, want Ed The Snow beschrijf je op je website als een project rondom de liedjes. Leg dat eens uit, waarom noem je geen band? Um, nou, het, het, het was, toen het startte was het geen band. Dus het was echt, uh, uh, ik vanuit thuis samen met Ruben en uh, een vriend in Amerika zijn we, zijn we begonnen aan het album. En um, zo gaandeweg uh, hadden we wel een aantal mensen die, uh, die we graag mee wilden laten spelen. Wat, uh, waar we al vaker mee hadden gespeeld. En gaandeweg zijn we nog wat mensen tegengekomen en hebben we ook die weer gevraagd om mee te, te spelen. En nou, toen kwamen op een gegeven moment uh, een uh, dirigent tegen en een componist en uh, ja kwamen de vioolpartijen bij en zo is het eigenlijk uh, gegroeid ja. rondom het ding wat we wat we met z'n drie hebben gestart. Ja, want je hebt met een echt orkest uh, opgenomen. Uh, ja uh, ja voor een aantal liedjes hebben we inderdaad gewoon uh, wat mensen gevraagd me van een van een orkest en, uh, en die uh, die wilden meewerken. ja en uh, ja dat was gewoon heel tof om te doen alleen ja het was voor ons ook een beetje onbekend terrein. We, we hebben vooral altijd in pop-rock-bandjes gespeeld. En, ja, uh, gewoon drie, drie akkoorden. En, en, <laughs> ja, in ieder geval geen live viool <laughs> of zo. Uh, dat <laughs> en uh, meer, meer, meer gitaar en, en ja, dat bracht gewoon uh, ja, weer een hoop geregel met zich mee. Dus uh, dat die mensen bladmuziek nodig hadden en, en toch wel een dirigent. En uh, ja, dat was gewoon een, een, een mooi traject om, om mee te maken en, uh, en van te leren... En, nou, ja. dat is eigenlijk zo liep dat project langzaam maar zeker volledig uit de hand. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. En uh, ja, uiteindelijk hebben er zo'n man of 35, uh, ja, zo'n 35 muzikanten meegewerkt. Ja. En, uh, Van die 35 zijn jullie hier nu met z'n vieren. Die ja. gaan nu in een kleine setting uh, te horen brengen. Kun je je het bed even voorstellen? Ja, nou, vanavond op, uh, op bas en uh, trompet uh, Joho Grimberg. En op uh, harmonium Noord. Uh, uh, accordeon van alles ja. uh, Heer de Kuik en uh, drums, uh, percussie uh, is Ruben van der Oké. Okay. Nou, uh, uh, jullie debuutalbum uh, heet ook At the Snows vorig jaar uitgekomen in eigen beheer, was dat trouwens een, uh, een bewuste keuze om dat in eigen beheer te doen? Um, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel, we wilden hem gewoon uitbrengen en uh, je kan ook een traject ingaan en uh, platenmaatschappijen langs in die zin ja. en uh, dat, dat ja, we hebben hem gewoon uitgebracht. En toen zijn we daarna naar distributiekanalen gaan kijken. Ja. We doen het meestal een beetje andersom. We hebben niet echt een, uh, okay. een strak plan. Ja, ja. Maar jullie plan heeft jullie al wel uh, aardig vergebracht Daarover straks meer. Maar wat gaan jullie nu uh, spelen van die debuutplaat? Um, ja, we gaan zo als eerste Full to Try spelen. En um, ja. Dat, Dat was min of meer de single, hè? Zullen we maar zeggen. Nou ja. Hebben jullie een mooie die, videoclip ja. bij gemaakt destijds? Die uh, pakte iedereen altijd nou. gelijk... Uh, Snel op, dus dat ja. Ja, goed. Ik uh, ga je aankondigen. Dus loop naar je microfoon. En uh, uh, nou, dat is dus Berry de Snow met uh, de mannen Ruben, Joel en Ede. Die gaan voor ons spelen. Full to try, en dat is uh, ja, de single, dus van het gelijknamige album At the Snow. En mocht je nou het dat debuutalbum graag uh, willen winnen, dan kun je dat doen door bijvoorbeeld te mailen naar uh, nachtaapstatjeeo.nl. Vermeld je adres en je telefoonnummer, en waarom jij dat album zou moeten winnen. Dan, uh, dan zou je wel eens de gelukkige winnaar kunnen worden van, uh, van een album van Ed Snow. Maar goed, laten we eerst maar eens naar ze luisteren. You're fool to try Ja, Et The Snow is dat. Met Full To Try. Ja, het klinkt een beetje lullig. Maar we uh, zijn niet minder enthousiast. Mooi jongens. Heel anders dan uh, hoe ik hem ook kende. Dan ken je de muziek al. Maar dan met het, het, het grote gebaar. En dit is, dit is uh, mooi zo. Heel ingetogen. Dankjewel. Zometeen dus meer uh, van Ed The Snow. Jullie komen nog uh, drie keer terug. Dus uh, blijf erbij. Uh, ook als luisteraar. Want de, u kunt nog veel moois verwachten. Bijvoorbeeld de nieuwe, de nieuwe plaat. Nou ja, in elk geval de nieuwe, het nieuwe werk van Ed de Snow. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dat ken ik dan nog niet. Um, we hebben het in dit is nacht over de openbare ruimte. Over allerlei iconen van de tijd van voor internet die verdwijnen. Over telefooncellen, over praatpalen, over brievenbussen, over waterpompen hebben we het gehad. En, en dan vooral ook in de context van op welke manier gaan we nou met elkaar weer dat toevallige niet geplande praatje hebben. Op welke manier gaan we sociaal contact hebben in de openbare ruimte... en niet zo verschrikkelijk efficiënt of alleen maar van de A naar B onderweg zijn? En iemand die daar gewoon alles over weet en daar de hele dag mee bezig is... is Caroline Lichtenberg en die is vannacht bij ons. Caroline, ja. die, die waterpomp die komt steeds terug. Hè? Dat vind ik ja. wel, ik, het spreekt mij heel erg aan. Wel iets voor de zomer trouwens. In de winter heb je er niet zoveel aan, denk ik. Er zullen niet veel mensen naar een waterpomp toe gaan. Nee. Maar in de zomer is het natuurlijk een fantastisch idee. Ja, nou ik denk ook... Uh, um... Als we nu kijken naar wat je, wat je zou kunnen doen hè, met de openbare ruimte... als al die functies wegvallen... Uh, dan gaat het ook veel meer om het, uh, nou ja, hoe je uh, een soort nieuwe beleving... in de openbare ruimte kan hebben. Je noemde het net uh, de grappende DNS... van nou, als die, al juist als er verdraging is, dan gebeurt er wat. Ja. Dus uh, het gaat niet meer zozeer over... Of er nou een goede functie is. Het waterhalen is niet meer zo belangrijk. Maar juist als kinderen ermee gaan spelen, of juist als iemand anders wordt uh, nat gespetterd of wat dan ook. Dus het gaat veel meer over het uh, programmeren van de openbare ruimte. Dus het zorgen dat er wat, wat gebeurt, dat er een interactie plaatsvindt. En, en nou goed, daar zijn dan allerlei uh, manieren voor. Wij, en ik kijk voornamelijk natuurlijk vanuit uh, ontwerp. Hè. Hoe kan je het vanuit een professionaliteit uh, en ontwerp in die openbare ruimte uh, nou ja, interactie ontlokken? En dat is. Um, ja, dus hoe, is... hoe, hoe doe je dat? Dit gaat nu altijd over die objecten, over die voorwerpen, ja, ja. waar dan van nature ja, een dus je, rij ontstaat. Of, of... Ja, en toen had je dus een reden om te gaan. Hè. Je kon niet anders dan bellen ja. buiten, dus je, daarvoor ging je. Nou, je ziet nu dat eigenlijk er zijn niet zo heel veel functies meer die echt in de openbaar, alleen nog in de openbare ruimte kunnen plaatsvinden. Uh, maar daar er wordt er heel hard over nagedacht wat dat dan allemaal wel zou kunnen zijn. Nou, doe een uh, voorbeeld. Nou ja, goed, kijk, er, er gaan natuurlijk nu, zie je dat, dat steeds meer, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, sporten terug, uh, terug, de, de, terug de stad inkomen. Of nou ja, of uh, laten we ja. zeggen, voorzieningen die misschien op de een of andere manier niet meer zo uh, naar voren kunnen komen als. Wat, uh, wat dat betreft kunnen we waarderen van de hangjongeren. Die weten nog wel de openbare ruimte te benutten. Nou ja, en kijk, te ontmoeten, tuurlijk. En samen muziek maken en uh, en je en je radio ook, aanzetten. Ja. Dus nee, dat kan van alles. Alleen ik denk dat dat ook een beetje vergeten is. Dus het gaat enerzijds om te zien of er een nieuwe, of je op een ene op een nieuwe manier uh, dat gebruik kan ontlokken. En anderzijds is het ook echt het provoceren van uh, van gebruik. Dus kan je zorgen dat mensen als ze komen of verrast zijn of zo uh, bewust worden van oh ik kan hier wat anders dan wat ik uh, normaal uh, zou kunnen. Dus het gaat echt om uh, om die spanning op te bouwen. En uh, dat kan je volgens mij heel goed door ontwerp te doen. Bijna beter dan het over te laten aan de initiatiefnemers zelf. Dus door het ontwerp zo scherp te maken dat het een nieuw gebruik ontlokt. Uh, ja, dat is een van de opgaven volgens mij waar we nu waar we ja. naar kunnen kijken. En is het dan ook in idee om al die objecten te laten staan? Ook al worden ze dan niet meer gebruikt. Is er dan een nieuwe functie te geven? Zo'n telefooncel of zo? Ja. Nou ja. ja, Praatpalen langs de snelweg is natuurlijk niet meteen een plek... waar je uitstapt en even gezellig een praatje maakt. Nee, maar, maar ook dat... kijk, nou goed, Die praatpalen uh, kun je misschien ergens anders weer neerzetten. Nou ja, dat is, dat is een van de uh, dingen waar ik... Uh, nou, ik zou het heel erg leuk vinden als de ANWB uh, na kan denken... over wat je met die praatpaal kan doen... als die nu eenmaal zijn functie heeft verloren. Hè. Dus ja. je kan voorstellen of hij blijft op dezelfde plek staan... of je verplaatst ze. Maar als je een soort live twitteren met elkaar daarmee kan uh, bewerkstelligen... of je zet ze allemaal op een plein. Of je hebt een, uh, vanuit Groningen een, een Twitterpaal of een praatpaal met het Leidseplein en je kan met elkaar op die manier het, uh, het, uh, het contact leggen. Of je hebt een praatpaal direct naar het gemeentehuis en je kan op die manier. Nou ja, ik, Zo, ik zouden dat... dat mensen dat echt doen? Want, dus nou ja, op het moment dat je ik, iemand ik, tegenkomt, je kijkt iemand in de ogen en, en er is ja, ik, iets. In, in, dan spreek je elkaar aan. Maar, maar dus met z'n praatpaal naar een plein ergens anders... Ja, nou ja, dan, dan moet dan je al toch dan, alweer die drempel over. Dan, dan moet je volgens mij via het ontwerp in ieder geval zorgen... dat je dat zo kan prikkelen... Oh ja. of dat je dat zo kan ergens uh, kan versterken. Dus ik denk zeker... To, dan, dan moet het iets in zich krijgen van een spel of zo. Ja, nou, een... bijvoorbeeld. Of dat je weet dat er iets op het Leidseplein gebeurt... en dat je daar vanuit Groningen invloed op kan hebben. Of iets dergelijks. Snap je? Dus ja. ik denk dat je... Of andersom. Hé, oh, hey, jullie, jullie daar op het plein, Weet je hoe gezellig het hier is? Tudu, nou ja, zo. precies. Nee, maar het, ik zou het wel uh, uh, en dat is ook wel mijn eigen interesse. Ja. Ik vind het jammer als uh, dingen verdwijnen. En ook bij spreken dan als afval worden afgevoerd. Terwijl als je even opnieuw nadenkt wat je ermee zou kunnen. Uh, ja, ik denk dat je met die praatpalen een geweldig project kan maken. Dus hoe nou, dan ook. Volgens mij kan nou, er op allerlei manieren nog over nagedacht worden. staat genoteerd. De waterpalen, de praatpalen. En weet, wie weet wat voor palen nog meer de revue gaan passeren. Geert Hafke Welkom in de ja. uitzending. U, uh, u heeft uh, vooral ervaring met die brievenbussen. Nou ja... Daar heeft u een band mee. Ik heb een band, uh, zei het dan, een, uh, via een postbode... die mijn uh, brieven weer te bestellen bij iemand. Maar ik bestellen hou, ook uh, nog, hè? Brieven bestellen, ja. Zo heet ja, het dat. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Maar de charme van dat je dus iemand een brief schrijft... of een kaart stuurt met, met, met een goede gelegenheid... of dan of een droeve gelegenheid... maar dat je gebruik kunt maken van een, van een brievenbus... en ik moet er toch niet aan denken... dat, dat, dat, dat, dat er geen brievenpost meer uh, verzonden zou kunnen worden... Hmm. Ik kan me wel voorstellen dat er niet meer op iedere hoek van de straat zo'n ding hoeft te hangen. Nee, oké, okay, maar ik moet er niet aan denken dat hier uit mijn dorp een, een, een briefbus helemaal verdwijnt. Maar wat, wat... En dat is dus eigenlijk gebruik maken van, van, van de openbare ruimte... waarin dus een brief verzonden wordt naar de adressant toe ergens anders... waar ik hem onmogelijk zeker op mijn leeftijd zelf brengen kan. Ja, ja. Uh, maar dat gaat dan vooral over het sturen van die brief... dus het contact op grote afstand via een brief. Zijn het handgeschreven ja. brieven trouwens, Geert? Ja, uiteraard, ja, echt. Echt, uh, echt klassiek. Ja, um, ja, maar, ja, dat mag toch. Maar, maar los van die brieven, uh, ja. de communicatie in die openbare ruimte... wat, wat, wat brengt dat loopje naar de brievenbus, jou uh, Ja, kijk, dat is natuurlijk het directe loopje naar de brievenbus. Maar waar, waar ik juist op doel dat is dat loopje wat dan eigenlijk nog plaats gaat vinden... van iemand die blij is met tussen de zakelijke post... een handgeschreven brief te vinden ja, op, op ja. de deurmat... Dat is, dat is voor jou vooral de waarde van... Uh, van... Ja, en omgekeerd ook. Mm. Ik vind het heerlijk als, als er een postbode langs komt... en tegen het raam tikt... bij mij een gezellige brief naar binnen schuift. Mm. Maar, maar los van die... Van die charmant... en, en, en daar is natuurlijk ook weer sociaal contact, hè? Die, die, die postbode. Heb, ja, heb, heb, dat, dat, heb jij nog zo'n postbode die iedereen kent in de wijk? Ja, die kent mij en ik ken de postbode. Ah oh, ja. Daar hoef ik niet ieder ogenblik een babbeltje mee te hebben. Maar die komt langs en die steekt een hand op. en Die krijgt van mij een glaasje water of die me limonade als het heel erg warm is. Dat wel, ja. Gaat hij of zij, die gaat weer verder. Dan hoef je geen uitgebreide dingen te bespreken. Maar het feit dat je dan die mens die langs komt... Dat je die nog eventjes kan attenderen op het feit dat komt binnen nee, even een glaasje water. Want het is heet buiten. Je loopt met die schouwen. Waar woon jij, Geert? hoef. Hippolytus. Hippolytus, ik heb geen idee. Waar ligt het ergens? Nou, uh, noorden van Noord-Holland, okay. uh, bij Den Oever, de afsluitdijk. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Okay. En, uh, en, daar, en daar is het leven dus nog goed? Daar ken je de postbode nog? Ja, ja de ja. postbode kent mij dus. <laughs> ja, ja. Te telefooncellen heb je dit daar ook nog? Nee, maar kijk, nee. een, een, een, zo'n zo zo mobieltje achter, heb je makkelijk bij je. En het ja. is ook wel voor te stellen dat je dus die cellen niet echt nodig hebt. Maar ik moet er toch niet aan denken dat er geen brievenbussen meer zijn. Nee, ik nee. zou het echt een uh, ramp vinden. Oké. Okay. Geert, ik wil je bedanken voor je reactie. Ja, en, uh, graag gedaan. Voorlopig zijn de brievenbussen nog niet helemaal weg, hoor. Ga, dat weet ik wel, nee, maar, maar laten we niet, niet al te makkelijk doen van die kunnen wel verdwijnen. Want daar, daar, nee, dat vind ik heel erg. Ja, oké, okay, goed zo. Nou, dat is, uh, dat is gehoord. Goed zo. Minder kan wel, maar uh, ze mogen niet verdwijnen, die brievenbussen. Het, het, nou. het, kan, ook niet, het nee, kan ook niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gaat voorlopig niet gebeuren, voor mijn denk mijn oude, ik. Ik ben 74, goed dus zo. Voor mij een ramp zijn als die dingen er niet meer zouden zijn. Het is gehoord. Geert, dank voor je reactie. En blijf luisteren. Oké, okay, graag gedaan. He. En veel plezier met je programma verder. Yes, dankjewel. Heeft u oh. ook een verhaal bij uh, verloren, de verloren wereld van voor internet 0800-1121. Of een mooie uh, idee voor hoe we elkaar in de toekomst ontmoeten... in die openbare ruimte. Ook 0800-1121. We gaan weer gauw naar Ed De Snow. Zo vlak voor de klok van vier uur. Want die hebben nog een heleboel meer noten op hun zang. Bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe plaat... De nieuwe, de nieuwe uh, single. Of, uh, hij is nog niet uit, hè? Maar jullie zijn wel bezig met nieuw materiaal, Barry. Ja, klopt. Ja. oh lekkere echo erop. Lekker. Uh, en, nou, kondig hem zelf maar aan. Um, ja, we gaan nu nog geen uh, nieuwe doen. oh dat Die dacht ik. De volgende... Ik denk, we gaan lekker naar een nieuwe. Nou, nee. <laughs> Laten we Zo nou zoek uh, het zelf uh, uit. Uh, the One You Are. <laughs> the One You Are, oké. Okay. Hier is At The Snow met The One You Are. And so I dream along Not knowing where to go And so I stream along Just floating on the tides So I've flown but i don't drift so i one you need. En te snow was dat. Mooi jongens, hartstikke mooi. En goed getimed ook nog. 15 seconden nog naar het 4-uur-nieuws. Ja, dat is altijd spannend met live muziek. Of dat allemaal een beetje uitkomt. Zometeen dus meer over uh, de wereld van voor-internet. en oh, sociaal contact in de openbare ruimte. Tot zo.